Goedemiddag, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Slachtoffers van de aardbevingen zijn onderweg naar Groningen... Ze lopen uit protest van het aardbevingsgebied naar de stad. Een wandeling van zo'n 20 kilometer. Doen ze om opnieuw aandacht te vragen voor hun problemen. Ze wonen in Huizen met veel schade en hebben mentale problemen. Vandaag is het precies tien jaar geleden dat de zwaarste aardbeving was in Huizingen. Deze redacteur van RTV Noord was toen aan het werk. Maar doordat het vakantie was, zat hij in zijn eentje. Wat is dit joh? Wat is dit? Toen in één keer... Dan die telefoons te rinkelen op de redactie. En nou, dus dan staan weet ik veel, vijftig telefoons of zo. Ja, ze begonnen allemaal te rinkelen. En dat ging maar door, dat ging maar door, dat ging maar door. De Groningers voeren vanaf vandaag een maandlang actie. Ze willen beter geholpen worden met de afhandeling van de schade. In Thailand is een Nederlander opgepakt... omdat hij zeldzame papegaaivissen had gevangen in een beschermd gebied. Het was voor agenten niet echt moeilijk om de man op te sporen... want hij poseerde met de vissen op TikTok. Daarop schakelden verbaasde TikTokers de politie in... De man zegt dat het hem heel erg spijt en dat hij niet wist dat hij iets strafbaars deed. Humans make mistakes and this is my mistake to learn from and I can I can promise that I will never ever do something like it. So again, I'm deeply deeply sorry and I hope you guys can forgive me for these actions. Het is niet bekend of de man straf krijgt. En in Oostenrijk maken zich zorgen over de toekomst van de schnitzel. Toch een product waar ze heel trots op zijn daar. Maar door de gestegen voedselprijzen dreigt de vaak enorme lap kalfsvlees met krokant korstje onbetaalbaar te worden. Vertelt deze horecaondernemer die restaurants heeft in Wenen. Wij betalen zo'n beetje tussen de 16 en 18 euro. En je gaat nu naar 22, 24 euro. En dat is voor de gemiddelde Oostenrijker wel een dingetje. Die het niet kunnen betalen gaan over naar varken, kalkoen, kip. Maar de, de bakwijze, wiener aard, wie is voor die Oostenrijkers echt in die stube zitten. Heerlijke snitzeltje eten. Een glaasje bier, glaasje vis erbij en, en samenkomen. Ja, het is ook wel lekker weer voor een glaasje bier. Opnieuw flink veel zon, flink warm ook. Vanmiddag in het westen een graad of 25. In het oosten kan het wel 30 graden worden. Later zijn er wel meer wolken. Er is ook kans op regen en onweer. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel twee rijstroken afgesloten op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar.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 Een hele goedemiddag, lieve luisteraars op ZFM. Het is vandaag dinsdag 16 augustus alweer, 12 uur. En we gaan eerst om de twee uurtjes met Lus, die nu gaat plaatsnemen achter de andere microfoon, Hé hey, Lus, Ja, toch? We gaan lunch doen voor u de komende twee uur. We gaan gezellig muziek voor u draaien. We hebben vandaag de jaren 60 een beetje meegenomen. Altijd gezellig natuurlijk, hè? Ik ga er gauw voor zitten. Uh, gezellig allemaal. Ja, dat van van Onze illustre voorgangers, die hebben de eerste voor, uurtjes weer uh, ja, doorgebracht. Die heb ik even gemist door de haast. Maar die waren zelfs vanouds weer gezellig. Natuurlijk. Ja, natuurlijk. Nou ja, zoals gezegd, de jaren zestig... we hebben nu ook wat hedendaagse muziek... en we hebben een hele leuke dag bij elkaar gestopt. Ja. Weet je wie we hebben, dus namelijk? Nou, nou? Floor. Wie? Floor. Floor, dat Floor, Donsen. oh, Floor. Wat gaat Floor ja. doen... Gaat de gaat de, de, de helmen zingen straks. die, die gaat zingen, ja. En ik, ja, ik ben heb, uh... een klein beetje ingewicht. Ja, nou, ik zal je vertellen: ik heb uh, wat, uh, drie nummers van uh, voor bij elkaar gezocht. Uh, verschillende versies, verschillende hoedanigheden. Uh, we gaan er drie draaien vanmiddag. Maar we gaan eerst beginnen uit een uh, nummertje, wat ik al zei: de jaren zestig. En dat, is, uh, dat zijn de Kessels met uh, deze. Ja, de kersbooms waren dit. Ja, de is de zesde heette het nummer. Dus wat hebben we toch een heerlijke zomer dit jaar. Hè? Oh, wat is het. Het is echt warm. Maar weet je wat ik nou niet begrijp? Wat begrijp je niet? Nou, dat het weerbericht zegt dat het uh, gaat regenen en onweer en het ja. wordt rotweer, mensen blijven weg. Toch ja. dan, dan gaan ze niet denken van, nou ja, we gaan, het wordt rotweer, we gaan niet naar het strand. Maar wat blijkt, het is hier prachtig. Nou, er ja, wordt daar gezegd, hier en daar. Nou, ja. Ja, ja, ja, dat is altijd ja. moeilijk natuurlijk. Ja. Ja, nee, ben jij hier en ja. de bui valt daar? Of jij bent daar en de bui valt hier? Ja. dat zijn onder verhaal natuurlijk. Ja, nou, ik vind het een raar verhaal. Ja, maar goed, we hebben in ieder geval een mooie zomer. Het zo, is zo mooi zelfs dat ik zeg, mag mij nou wel een beetje minder horen. Nee hoor, niet. ietsje minder warm. Zoals nu, prima. Ik. Ja, dat bedoel ik. Maar, en uh, ja, de Krampie uh, komt steeds, uh, Formule 1 komt steeds dichterbij natuurlijk. Het is uh, nog een paar weekjes. Ja, dan, en het uh, zacht... is al een volle gang hè. Het is als het toch goed, al de al, voorbereidingen. Het wordt groter de... dan groot. Ja, en we krijgen een paar loopbruggen erbij. Uh, nou, het is allemaal leuk. Ja, en, uh, ja ik hoop dat het uh, een succes gaat worden. En, het, vast wel. Ja, natuurlijk. Zeker wel are you ready bill ain't no sunshine when she's gone it's not a The, the, the, the, this is guaranteed right here. She's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 No sunshine. Nou, misschien hebben we vandaag de show, beter de Bill Wettenshow kunnen noemen. Zeven minuten en veertig uh, seconden duurt dit uh, spektakel maar eventjes, los En het was één zijn. Lekker nummer. Het is zeker een lekker nummer. Ja. Uh, even kijken, ja. Uh, natuurlijk, we, we zouden zou het graag willen, maar we zijn nog steeds niet van de corona af. En er is ook nog steeds de mogelijkheid om je te laten vaccineren. Ook hier op Zandvoort bij ons. Uh, mis je namelijk nog een vaccinatie, dan uh, je kunt je laten vaccineren tegen corona bij de Stichting Pluspunt hier op Zandvoort. En dat kan dan op vrijdag 19 augustus, 2 september in eerste instantie ook, maar dat gaat niet door vanwege het uh, Formule 1 weekend. Maar dan hebben we de andere data, dat is 16 september, 30 september, 14 oktober, 28 oktober, 11 november, 25 november, 9 december en 23 december is nog een mogelijkheid... Om je eerste, je tweede prik, je boosterprik of je herhaalprik te halen. En dat mag allemaal dan bij het pluspunt. Uh, kijk even op de site voor informatie. En in ieder geval neem je identiteitsbewijs mee. Want dat is heel belangrijk.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 Was dat het makreelroken het, uh, Nee, het makreelroken is ook weer een aardig succes geweest vorige week toch. Dus het makreelroken. hè? Ja, zeker. Als ik het en, uh, heb, altijd, uh, ben ja. jij er geweest? Nee, nee ik heb het uh, niet gezien. Ik heb het ook niet geroken. Ook dat niet. Maar ik Ach. heb het, uh, vernomen dat het toch weer een, aardige, een nou, aardig... succes is. was een groot succes weer. Hè? Jij bent bezig kijken nog even? Nee, nee. Ik heb het gelezen oh, nee. ergens in ja. uh, Facebook. Ah, toch, en, uh, want ik ben heel erg druk. Dat zijn toch de dingen die erin moet houden hier, denk ik zo. Jawel, dat zijn wel dingen dat, uh, dat hoort bij Zandvoort. Dat, dat is traditie, dat, ja. is een, uh, dat, moet, uh, dat is een monumentaal eigenlijk, zeg maar. Zeker, zeker, zeker. We gaan uh, weer even een hele grote sprong terug naar de jaren 60 en dan doen we met de MUZIEK It is dead. It. it is dead. and the space De en respects van de Beat waren dit. De vervlogen jaren 60. Wat hebben deze mensen toch een heerlijke muziek voor ons gemaakt? Altijd. En Dit is een oudje, maar wat was ik toen een jonkie nog? Hè? Ja, maar zijn we nog dus. Ja, nou, dat toch? Is... Ze voelden ons toch? Jawel. Oké. Okay. Uh, ja, we hebben het reeds gezegd: uh, Formule 1 weekend komt naderbij. En uh, wederom hebben wij een, uh, een zangeres die het uh, volkslied gaat zingen op die dag. Hè? Is uh, nu gebleken. Mm -hmm. Vorig jaar hadden we, dat weet jij nog wel natuurlijk, onze Davina. Davina Michel, die ja. waren Michel was ah. erg goed. Maar voor dit jaar is de keuze gevallen wat, zoals ik begrijp, op uh, Floor Jansen. En uh, Floor Jansen, ja, misschien voor veel mensen onbekend, maar Floor Jansen is een, een Nederlandse dame. Ze is afkomstig uit Goorlen in uh, Brabant. En uh, ik heb een aantal, drie nummers in de verschillende hoedanigheden van haar meegenomen. Uh, zij is een dame, dat is ongelooflijk, die drie octaven kan zingen. Wist je dat, Luz? Ja, het is niet uh, de eerste de beste. Het is ik niet de eerste de beste. Ik heb inderdaad dingen van haar gezien. Ja. En die zijn heel veelzijdig en eigenlijk hoort dat niet zozeer bij zo'n zo heavy metal zangeres. Nee, maar zij maakt... Dat zoek je uh, daar niet achter. Dat zoek van. je niet achter, maar ik heb zometeen één nummer van hun meegenomen. Ook een, van dezezelfde metal groep. En uh, ja, dat is dan uh, misschien iets afwijkend van wat we haar gewend zijn... maar we hebben drie verschillende nummers van haar meegenomen. Uh, de eerste is een lekker rustig nummer, dat is Swallow... en dat is afkomstig van de film uh, Star is Born... en dat heeft zij ook op een hele mooie manier overgenomen en gezongen. En uh, die gaan we nu doen. Ben benieuwd... ...gezongen door deze Flore Janssen. En, uh, uh, zoals gezegd ik heb nog twee andere nummers. En, uh, even het, het, het, het verschil te horen, want zij heeft zoveel stijlen. En het is ongelooflijk dat deze dames in drie octaven... ...wat op zich al niet zoveel voorkomt. Het volgende nummer is een, uh, een duet. En dat zingt ze samen met Henk Poorts. En dat is afkomstig van de uh, Phantom of de Opera. Dit was een mooi dansen. Uh... Supermooi was het. Het is ongelooflijk. Ja, het is ja, echt uh, ja. Ja, ja, het is, Ze hebben een de heel de hoog de stembereik. Die octaven nogmaals, dat had ik al gezegd. En, uh, ja, ze, dit waren dus twee nummers. Uh, ze is ook uh, liedzangeres bij een, uh, een, uh, een Finse uh, metalgroep. Bij uh, Nightwish. Heb je die ook meegenomen? Voor alle? Die heb ik ook meegenomen. Alleen om te horen, laten horen dus hoe dit veranderd qua. Uh, hoeveel kwaliteit, genre, ze hoeveel kwaliteit ze eigenlijk heeft. Ja, dus dat wil ik ook nog even laten horen. Niet iedereen is natuurlijk een liefhebber van metal. Dat geef ik toe. Maar je ook niet iedereen is een liefhebber van de Phantom of the Opera. Ja. Maar je moet natuurlijk eventjes het verschil laten horen. Dat uh, is Nightwish uh, en Midnight Sun. Het is wel even Nederlands hè, dit hè? Deze dame wel. Ja, het is, ja, het is uh, uh, maar dat, ik, dat zeg ik, ik heb het van de week allemaal al gezien. Ja. Al een keer meegekregen. Uh, mee en toen dacht ik van zo, waarom horen wij haar? Weinig. Zo, zo weinig over ja, haar. In het buitenland is wel bekend. Ze is getrouwd met een, uh, een Zweedse uh, de, de runner van de band, volgens mij, van, uh, van Nightwish. Ik werd toevallig geattendeerd door mijn, uh, mijn lieve vrouw. Die had het uh, vernomen dat zij ging zingen. Zij ging een beetje, uh, beetje koekelen. Toen kwam ze erachter. En ze uh, nou, ze. Misschien even wat leuke nummers vandaag van haar draaien. Ja, ja, dat, dus, heb je, dus, uh, dat heb je zeker Dat heb drie keer gedaan Dus uh, vandaag, met eh, dank aan jouw vlak, nou, lieve vrouwtje. Ja, natuurlijk. Joh, het mag wel even genoemd worden. Zeker hey, weten. Ja, uh, we gaan uh, een beetje zomers doen weer. Ja. Ja, Riebel, maar ja, dat is zo lekker. We hebben twee keer gedraaid vandaag. Het is toch zo zomer. Hè. Oh, twee keer gedraaid, ja Ja, twee keer achter elkaar. Ah, ja, ja. Ja, dat was een, ja, een hele, hele lange zomer. Ja, ja, dat komt nog bij natuurlijk even gezellig aan het converseren. Maar ja, ja, ja. Dat moest ik ook even doorgaan. Uh, Luus, even kijken. Gisteren werd in Zandvoort de Boscales Beach clean Tour van de Stichting de Noordzee yeah. afgesloten. Hè. Ja. Van 1 tot en met 15 augustus werd er 1567 vrijwilligers in 30 etappes de hele Nederlandse Noordzeekust opgeruimd. Chapeau voor dat. De vrijwilligers ruimden in 15 dagen 4408 kilo afval aan de strand. Ja, en hoeveel peuken waren er daarbij? 86954 en er zat er geen één van mij bij, moet ik er voor mij ook niet, van mij, ik Kijk, ook, ook niet. wij zijn Zo trots op. Op één dag hadden ze al 33.121 peuken opgeruimd. En eh, nou, de stichting in Noordzee vraagt dit jaar opnieuw aandacht voor vervuiling door sigarettenpeuken. Want alle peuken werden door de vrijwilligers apart gehouden en geteld. De grootste veiligheid is gevonden op het strand van Zandvoort. Maar die is... Mijn, uh... Ja, ongelooflijk. Uh, 33.211 <laughs> stuks. Hoe kunnen we nou? nou, dat nou? nou, nou. nou zijn het meest gevonden afval op de populaire stranden. En ook dit jaar vonden de vrijwilligers er uh, 86.954 op de stranden. Dat zijn er bijna 30.000 meer dan vorig jaar. Hè? Dat vertelt strandafval-expert Marijke Boonstra. Het strand is geen asbak en peuken horen niet thuis in de natuur. Eén peuk kan wel uh, duizend liter water vervuilen. Nou, nou, dat uh, is nogal oh. wat. Dus dat bestaat voor 95% uit plastic en zit vol giftige stoffen. Enorm schadelijk. voor. Het Nog duw. meer reden om te stoppen met die? Dat bedoel ik. Of helemaal nooit te beginnen aan het roken natuurlijk. Daarom komt de Stichting de Noordzee in actie tegen de peuken op het strand. Uh, mevrouw Boonstaar zegt voor een schone en gezonde Noordzee hebben peukenvrije stranden nodig. En daarom roepen we alle kustgemeentes op om maatregelen te nemen tegen de peuken op het strand door bijvoorbeeld rookvrije zones in te stellen. Dat is al het geval op het strand van Rennesse... en ook de gemeente Noordwijk heeft recentelijk besloten dit te doen. Ja, ik denk dat handhaven een groot probleem wordt, maar goed. De stichting lanceerde onlangs een petitie met een oproep aan de kustgemeente... om te zorgen voor peukenvrije stranden. Dit jaar hielp in totaal zoals gezegd 1567 vrijwilligers mee... die in 15 dagen 4408 kilo hebben opgeruimd. Ik vind het nogal wat. Nee. Sorry, het is geweldig om zoveel vrijwilligers te zien... die uh, zich inzetten voor een schoon strand en een gezonde Noordzee... en zelfs bij warme, zeer warme temperaturen. Vertelt Sebastien Verkade, projectleider van de Beach Cleanup Tour. En als je kijkt naar wat troepjes gevonden op het strand... het is helaas al hard nodig. Nou, het is allemaal wat. Ik heb uh, respect voor die mensen die dit allemaal gedaan hebben, hoor ik zeggen. Nou, echt wel. Al die peuken, moet, je zou al die peuken moeten tellen, zeg. Het is ongelooflijk. Ja. Ongelooflijk. En, ja, en dan uh, hebben we het nog niet eens over de gevolgen voor, voor de gezondheid van de mensen zelf. Ja, precies. Ik zag trouwens wel erg de week een artikeltje dat een of andere strand in leuke blikjes had opgehangen. Ik meen het bij Havana is Hibs Antwoord. En dan kunnen er peukjes in gedaan worden, zag ik. Oh. Ik, volgens mij was dat bij Havana. Maar ik heb er heel veel foto's gezien. Van. Goed initiatief, wat uh, navolging verdient. Dus, ja. ja, toch? Okay. Is nog, het allerbeste is nog stoppen. nee, eh, niet beginnen. Ja, en niet beginnen. Beginnen mag gewoon helemaal niet aan. Mm -hmm. hoef je er ook niet mee te stoppen. En je what to do. In case heaven has found you, can't you see that it's all around?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 Yeah. Piper Crispy en Sint Pieters was dat van heel lang geleden. Luus. Ja, ik heb een rubriekje met uh, ogen, en oor de badplaats door. Er zijn best wel leuke dingen in. Het ruimte. Uh, ja, ja. Zoals jij ook net al zei, het strand is uh, geen asbak. En wat heeft, uh, en je zei het al hè, Havana, die uh, strandpafier in Havana... Een zee heeft een slimme strandasbak bedacht. Aan een hele grote tak hangen lege blikjes aan een uh, touwtje... die je uh, aan je bedje of stoel kunt hangen... en waar je je peuken in kunt deponeren. Na je bezoek aan het strand hang je het blikje weer terug. Zo blijft het strand peukenvrij. Heel eenvoudig en super effectief. Ik vind het uh, een opvolger waard. En dan uh, had, was er nog een leuk stukje. Dat staat er uh, de wand, uh, met ogen oor. De Baspaastel vraagt zich af wie eh, of waarom die poef eh, naast eh, zo'n prachtige bloembak op het Raadhuisplein is gezet. Want eh, wat zou hier de bedoeling van zijn? En eh, het is een uitstekend plekje om het verkeer te bekijken. Of, eh, de hout, of zijn de houten gemeentelijke bankjes misschien te hard? Of is het gewoon van, we dumpen dat ding maar even hier, want we moeten het kwijt? En uh, het wordt dan ook gevraagd... wie het weet mag het ons schrijven. Is dus het dan... prijsvraag of niet? He? Kun je het maar eens binnen? als je het een goed antwoord geeft? Of? Ja, dan, uh, dan je het, mag je een de poef kiezen. hebben. Dan, oh, dan okay. krijg je de poef. Ja. ja, leuk idee in ieder geval. Ja. Dankjewel Dus voor deze mededeling. Heel graag Oké okay, hoor. En uh, ja. Hebben we weer met Ja. Procedure even op het strand en we gaan af op het eind van het eerste uurtje en we zien u graag terug en anders komt de, de klok weer om 1 uur. Tot zo.